I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf. Morgen Zandvoort, rechtstreeks vanuit Hotel Hoogland weer op deze zaterdag 31 januari. Goedemorgen Gerry Goedemorgen Rutte. Rob Hi. Petersen. Ja, welkom. Daar zitten we weer hè, op de laatste dag van januari. De laatste dag van januari, het gaat ja. weer hard. Morgen mogen de strandtenten ja, weer worden opgebouwd. Ze zijn al bezig. Ze zijn al bezig, bezig aan het ja. en alles. En, officieel mag het pas vanaf morgen. Ja. Dus uh, ja, we gaan heel langzaam richting de lente. En dat is altijd heel prettig. Gelukkig wel. Ja. De techniek vandaag aan handen van Daniel Leffert. En de redactie van dit programma was weer van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en van jou, Geri.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 Wijers van het circuit Zandvoort. En gaat ons vertellen over het jaarprogramma. Ja, Hè, wat er allemaal uh, gaat komen. Ja, die leuke seson. dingen te melden. Ja. En dan als laatste hebben we een gesprekje met Hans Houding. Over het Alzheimercafé. <kwijnt> en dan hebben we twee uur Goedemorgen Zandvoort ja. gehad. Ja. Goed. Dan gaan we kijken en luisteren naar uh, Albert Rechterson. <kwijnt> Albert, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen.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 Als we het toch over jeugd hebben, het jeugdhonk is, uh, zit weer op zijn plek. Oude plek, plek hè? Ja. De, de, de, de perikelen rond vergunningen en zo is allemaal geregeld. En uh, we zijn nu druk bezig om het een en weer verder op te starten. Het, begin, het begint alweer te lopen. Er staat op het programma uh, om aan EHBO te gaan doen. Zelf, zelfverdedigingscursus. Dat is heel belangrijk. Shakes maken. Zo. Uh, we, er is een DJ cursus geweest.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 En mantelzorgers, uh, die hebben het dan niet altijd even makkelijk. Soms weten ze niet, zijn mantelzorgers weten niet eens dat, dat, ze, zijn, dat he? ze het, ja, het ja. zijn. Ja, precies ja. Ja. Dus we zijn nu aan het proberen om, uh, om te achterhalen wat willen die mensen nu precies willen. Ja. Nou, de eerste, eerste keer dat we daar uh, wat aan gaan doen is uh, op 24 februari. Is dat de eerste keer op een dinsdagmorgen van 10 tot 12 kunnen mensen elkaar ontmoeten. Wij zorgen ervoor dat er wat uh, begeleiding bij zit en dat het uh, gesprek op gang komt. En hoe ga je dat aankomen? Via de, de krant of, of via, via de krant, via mensen de, nu, op, ja, nu zo, ja. zoals dit, via huisartsen, via de wijkverpleging, nou, noem maar op. We proberen op allerlei, allerlei mogelijke manieren dat bekend te maken en dat, dat mensen die, die dat waarvoor het is, dat die dat ook weten en dat mm. die daar wat mee kunnen. Okay.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 senioren, zoals dat heet. Want we krijgen de apart subsidie van, niet van de gemeente, maar van een, een fonds. Fondsen, dat heet Sluiterman van Lo, En die doet dat samen met het VSB-fonds. Het VSB-fonds is, uh, heeft, is uh, zeg maar de oude eigenaar van de SNS-bank. Ja. En die heeft daar nog een hele Het is grappig eigenlijk dat hij ja. nog steeds zo nog genoemd wordt, hè? VSB-fonds. VSB-fonds, ja. ja. Want de SNS, de grootste delen van de opbrengsten, ging naar, de VSB, naar het VSB-fonds toe. Ja. En die ging dat vervolgens weer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 Uh, op oudere leeftijd alsnog leren kennismaken met allerlei soorten vormen van kunst. Mm, en leuk. daar hebben we subsidie aan, op aangevraagd en dat hebben we gekregen. Dus in 12 bijeenkomsten kunnen mensen allerlei soorten vormen van kunst, kunnen ze daarmee kennismaken. Voor, voor echt voor een, een hele, heel zacht prijsje. Voor 25 euro, voor twaalf bijeenkomsten. En dan ook nog het materiaal en de koffie is er ook nog eens bij. Dus dat is, niet, dat dat is, niet, is niet. inderdaad ja. al heel mooi. Hè? Ja, dat is heel mooi, heel goedkoop. Ja. Heel laag hè? Ja. ja, dat is ja. heel laagdrempelig. Maar we kunnen het natuurlijk ook maar één keer doen. Want als men daarna echt wat wil gaan doen, ja, dan is het prijs wel wat omhoog. Ja. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om allerlei vormen van kunst te leren kennen. Ja. En op een, op een, op niet zo'n hele dure manier om, uh, om Nou, dat is twaalf weken lang eigenlijk. Kijken wat je wil. Dus is van 2 euro tien per keer of zo. Dus dat is echt heel weinig. Ja, kopje nou, je, erbij, ja. Ja. En komen er dan kunstenaars? Worden die kunstenaars, uitgenodigd? Dat ja? De kunstenaars die worden uitgenodigd. Om allerlei vormen. Omdat u, en dat moet je dan ook, in, in, uh, ook zelf gaan doen. Dat is de Ja, okay. is ja precies. Je moet je zelf is. aan de slag En u zegt senioren. Vanaf welke leeftijd is dat? Ja, als u zegt senioren voelt, senioren voelt mag u erbij. <laughs> ja, oké. Okay, uh... Maar dat is dus, de subsidievoorwaarde. Dus, dus, dat is de we gaan Subsidievoorwaarden is dat. En dat, ja, soms wat er 50 zeg, soms 55, soms 60. Ja, dus het is maar, dat, dat Daar gaan we niet heel erg moeilijk over doen. Nou, maar je moet ook tijd hebben, want het is, wat voor tijden zijn eraan? Het is op, op vrijdagmiddag van 1 tot 4. Ja, okay. En dat begint eind maart. Maar er is nu, nu de, de mogelijkheid om aan te melden. En het loopt dan door tot zo ongeveer de zomer, tot half juli. Ja. Leuk. Nou. Ja, ik denk dan inderdaad dat als mensen het willen, dat ze we wel snel moeten zijn. Het is natuurlijk ja. een beperkt ja. aantal plekken. Ja. Nee, dat, dat is ook zo. Maar er is in ieder geval nog volop plek...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 Nou, het, is heel... het zit nog niet vol dus nee, dat uh, nee. mensen kunnen gaan beginnen we zijn met de publiciteit net begonnen ja. er is dus nog plek en ja. als er echt uh, hey, veel aanvraag is gaan we ons best doen om te kijken of we bij het, het looffonds alsnog extra geld kunnen krijgen maar ja, dat kan wel weer even duren ja. we wel. eerst dit maar eens even goed vol krijgen ja. lang leven de kunst lang ja. leven de ja, maar lang. Het is, ik vind het ook leuk voor de, voor de Zandvoortse kunstenaars ook, ja. dat die daar ook uh, dan, ja. uh, nee, aan mee kunnen het. werken ja. Ja. Ja. dat vind ik ook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 En ik, ik, mijn indruk is dat het redelijk uh, soepel is overgestapt. Er zijn wel problemen. Maar die waren er al. En die blijven ja, er ook blijven komen. komen. Maar maar ja. Het is niet ineens vanaf 1 januari situatie. Nee, het is en een, hele een, ja. een hele andere wereld geworden. Dat is ja. niet zo. Nee, ja. dus, dus is niet het is zo. wel zo administratief. Maar het heeft zich natuurlijk al maanden ja. voorbereid. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Dat is mooi in ieder geval. Ja. Ja. En dan, de, de, de, maar de grote veranderingen. Achter de schermen. Die moeten nu nog gaan komen. Ja natuurlijk. Al die administratieve zaken.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 Haarlem, Die zitten nu per 1 ja. januari ook nog eens allemaal in Haarlem. Ja. Dus dat, ja, er dus een enorme operatie is gaande. Ja. ja, dat is inderdaad. Nou ja, dat ja. moet de tijd uitmaken. Ja. Of, dat goed gaat. of dat goed gaat. dat ja, ja, dat is ook ja. zo. Ja. Maar ik heb niet de indruk dat op dit moment dat het fout gaat. Dat er okay, crisis is. Nee, nee. Nou dat is fijn om te horen. Dat. Okay. Ja. Ja. Prima. Maar Albert, bedankt voor jouw komst. Naar onze studio in Hotel Hoogland. Ja, ja. Dankjewel uh, okay, ja, we, gedaan. We, we gaan even een stukje muziek luisteren naar El Geroen Ain't No Sunshine hmm. If you want Something to play with Go and find yourself to Baby my time is too expensive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 Thank you. But I'm not Ja, weer terug in het Hoogland uh, met uh,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 en dat zelf die verzekering voor hun is. Dus als ze dat niet willen... dan hoeven ze zich niet op te geven. En nee, dat heeft in de ja. krant van 22 januari... daar heeft Nel Kerkman een stukje in geschreven. En naar daarvan heb ik... nou ja, vier mensen al binnen. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Nou, dat is mooi. Hoeveel plekken heb je maximaal? Nou, we hebben er wel eens 22 gehad... en dat is prima. Oké. Want we hebben natuurlijk de kerk... als je daar binnen loopt... dan is het rondom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 Maar je kunt dus helemaal, als je kijk, binnenkomt, ja, rechts en rondom, beginnen. Ja, en dan kun zo rondlopen, ja. En zijn het altijd ja. de vaste mensen die, uh, die jullie uh, benaderen? Of kan iedereen kan zich opgeven? Nou, iedereen kan opgeven. Ik heb nu die drie mensen. En die drie mensen heb ik nog nooit uh, op schrift gehad. Dus nou, dat, <laughs> dat zijn drie nieuwe <laughs> ja, mensen. Leuk, dat is heel ja. leuk. Ja. Maar we beginnen altijd de mensen aan te schrijven die het verleden jaar meegedaan hebben. Uh, oh, okay. En ik heb nu met Nels samen gekeken dat... we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 En daar komen we ook alweer nieuwe bij. Ja. Dus op die manier proberen we het zaakje een beetje in het gareel te houden. Ja. Maar dat zeg ik, we komen echt beeldhouwmensen tekort. Ja. Ja, want Stantwoord heeft best wel beeldhouwers. Heeft veel beeldhouwers. Ja, ja, ja goed. absoluut. Ja. Vaak werken mensen op, ja. op verzoek. Ja. Ja, ja. Of, ja. Ja. Nou ja, ik heb ja. ook één benaderd. Maar ja. die zei dus duidelijk, ik zou het zo in de korte tijd niet kunnen maken. En het is me ook te duur. Ja, Dat kan ja. natuurlijk. Ja, ja maar dat, nou, ja, ook zo, ja. Dat, dat kan ik me ook ja. iets bij voorstellen. Ja. En, en die is Maria-school, jammer, daar ga ik ja. dan wel eens in. Ja. Om te kijken. Maar dat is natuurlijk allemaal niet dit thema. Nee. Dat zijn vaak hele leuke, gewone dingen. Ja. Maar...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 En hij draagt dat voor. Oké, okay, dat bij is een mooie opening. Ja. Oh, het is leuk. Ja. Ja. Ja. leuk. Maar okay. Marco is daar heel goed in. Ja, dus ja we kennen Marco wel goed. goed. Zijn moeder die was ook heel lang in onze kerk. Dan zat ze achterin op de rollator. Ja. En ja, enig leuk. mens was dat. Uniek ja. mens. Ja, ja maar dat is Niet, leuk dat niet daarom is. hebben we hem natuurlijk nee. gevraagd. Nee, nee, nee, nee, nee, maar we hadden zo die idee van, en wat en zullen nou. we extra doen bij die opening? Nou, dat hebben we dat gedaan. En um, tot en met 29 augustus. Dus het is de hele maand juli...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 Dus het staat en hangt nooit alleen het werk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. En tijdens de diensten natuurlijk kan iedereen vooraf even kijken. Ja, dan even. kunnen ze even kijken natuurlijk. Ja, ja, ja. En na de ja. diensten, want ja. bij ons is altijd koffie. Nou, ja. Dus dan kunnen ze altijd, tijdens de koffie. Ja. Ofwel ja, precies, met ja. een kopje koffie ofwel zonder een kopje koffie. Ja, en, kunnen ze even kijken. Ja. Ja. En mensen kunnen natuurlijk inzenden. Hè? Tot, tot uh, welke datum kun je Ja, men... ik heb nog geen datum nu oh, gesteld. Oh. Dus dan een beetje vroeg. Ja. Maar over een po poosje dan stuur ik ze een herinnering. Brief. En dan gaat daar meteen in: van tot en met die en die datum kunt u nog aanmelden. Ja. En dat doet Nel voor de kerk, voor de krant. En ik doe dat voor de kerkbladen. <coughs> en die heb ik dus nu ook al weg.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 Laten we die nou gebruiken. Nou, en als er dan mensen afvallen... dat kan natuurlijk ook, plotseling... kunnen we altijd die twee anderen die die man had... of kun je de vrouw, kun je dan kunnen we dan erbij ja. doen. Okay. Ja, het kan ja. natuurlijk ook zijn dat iemand... iets panklaar thuis heeft staan, toevallig... wat heel goed aansluit bij het thema. Ja. Ja. Ik heb ja. iemand die nu gemeld heeft... ik heb wel verleden jaar, zegt die, iets gemaakt... en dat slaat precies op dit thema. Ah. Nou, ja. dan ga ik wel kijken... maar dan wil ik wel weten ja. waar hij woont. Ja, ja, ja, ja precies. En we hebben dus ook...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 Heel goed. Ja. Ja. Nou heel duidelijk, als, als er iemand is die naar deze uitzending luistert en zoiets heeft van... hé, hey, ik wil me toch wel even opgeven, hoe kan dat? Dan kunnen ze mij dus ofwel e-mailen ofwel bellen. Ja? En e-mailen dat is Nijhuis en huis Apenstaartje 9, zigo.nl ja? En mijn telefoonnummer is 57 128 -61. En als ik daar niet ben, 06 150 84 6 Acht, Mooi. Nou, Mooi. deze gegevens worden nog even herhaald in de agenda, zo direct, uh, Gerrit. Ja, dus dat staat ook nemen we nog een, een keer mee. Ja, prima. Ja. Dat is helemaal goed. Ja. Is, uh, ja, heel veel succes, Marina, met ja, deze dankjewel. tentoonstelling. Als jullie dus nog mensen hebben die beelden hebben of maken, dan heel erg raak. Gaan, die gaan we doorsturen. Ja, die gaan we doorsturen, nee. <laughs> ja. Nou, prima. Dan uh, gaan wij luisteren naar een uh, heel toepasselijk nummer, denk ik. The Wonderful World. Oh ja, Sam nou. Koek. Ja. Ja. Oké. Okay. Has that evening Train been gone Baby how long Yes how long How long I went to the station Watch my baby leave town, feeling low and disgusted. For my baby couldn't be found. How long? Mm, How long? How long? If I could hire. Her, Like a mountain jack, I climb the highest mountain to call my baby back. Oh, how long? morning, but I long, yes, I long, babe, I long. Wonderful World, dat slaat op heel veel onderwerpen vanochtend hier vanuit ja. Hotel Hoogland. Bij Goedemorgen Zandvoort, ook Goedemorgen tegen Dries Zon Zonneveld. Goedemorgen. Met een es. Met hè. Ja, Met een es. Ja, ja, heel veel mensen kennen jou. Ja. Dat, dat is, heeft te maken natuurlijk met wat je altijd gedaan hebt in Zandvoort. Ja. En jij zal wel denken van wie is dat ook alweer, maar dat, dat snap ik ook wel. Ja. Uh, we gaan met jou praten over uh, de sloop van het zwembad. Het zwembad wat voor heel veel zandvoerders heel veel betekend heeft. Ja. Nee. Ik heb uh, ook mijn uh, eerste twee schooldiploma's nagehaald. Ja. Ja. De A en de B, ja ja Ik ja, ja. kan me nog heel goed dat die groene matten herinneren. Waar dan iedere keer zo'n waterstofzuiger overheen. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja. Dat zit, zit, zit. Ja, ook heel veel voor zit het in hun hoofd. Hè, ja. dat nee, maar ik denk dat ja. heel veel in ja. We waren ook het enige ja. zwemmen met zo'n tapijt. ja ja, ja. ja, ja. En dat, ja. Was, ja, dat, dat begon de eerste rel al mee. Toen bouwers dat pas hadden. Dat, ja. dat was schandalig en dit en dat. Nou, heel ja, het was heel, heel handig. Het was heel handig. Ja. En uh, het was uh, dodelijk voor de bacteriën. Die ja, deden nou, daar ja. niks op. nee vallen. We hebben nooit één probleem gehad. Nee, met het uh, ziekenhuis, met uitglijden nee, nee, en noem nee, maar op. Nee. Nee, het was heel ik weet wel als kind, was het heel prettig. Want als je in een stoop ging zwemmen, dan liep je met je, met je blote voeten, dan ja. kon je zomaar uitglijden. Ja. Ja. En, en dat had je in bouwers nooit. Nooit gehad. Het eerste zwembad hè, in Zandvoort of was het uh, Centerparks, was er nog Was niet, er toen nog niet. Ja, het buitenbad dat je ja, bij Bij de lagere school heb ik afgezonden. Bij Ries. dat was het altijd koud. Op het moment dat het warm werd, moest het weer worden. Ja, ja, ja, ja. Dus begon je weer met de 13, 14 graden. Ja, klopt dat. Was, dat ja, was ja. heel We hebben ook veel van kinderen zwemmen geleerd. Ja, en ja, ja, die ja, hebben het daar ja. nog steeds ja. over. Ja. Ja, ja, en en, mee en mee. toen zijn ze met bussen naar Haarlem gegaan. Ja. Ja. En toen zijn wij begonnen. Ja. Ja. als je ja. even terug gaat in de tijd, wanneer ben je nou begonnen? In de 65, met de 65. opening. 65. Ik ben oh, daar. nou meteen? Ja, oh, okay. ik ben bij de opening Het, het hotel is geopend in ja. het zwembad. Ja. Ja. Staat en hoorden het officieel bij het hotel? Het was van bouwers. Ja.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 En in, in uh, ik dacht, in 1976 heb ik het gekocht. Ja. Ja. Nou, ik heb in 1966 ja, mijn A-diploma gehaald. Ja. Dus dat was het pas God. open, zegt jeentje. Ja, het was wel heel apart. Het was heel bijzonder. Ja, we, we moesten nummertjes uitdelen. Ja. Wie de, als er ja. drie uitgingen, ja. mochten er we weer drie nieuwe vrijzwemmen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat ja. kon helemaal niet. Het nee. zat zo vol, het kon net staan. Ja. <laughs> ja. Het was maar het was wel een succes dus. Hè? Ja, ja. Nou, dat was bloedgezel. Ja. Ja. Nu nog mensen tegenkomen, die beginnen wel. Een keer over. Ja. Jammer dat het weer. Is. Ja, maar dat was natuurlijk de enige echte zwembad dat in Zandvoort echt, ja. en de was... centerpark is natuurlijk iets heel anders. Ja. ja. En, en, en dat, hoe dan ook. dan en toen het maar grote sporturen zwemmen. Ja. ja. En dat sportvondsverbod wat we ja. eerst hadden, dat ja. was natuurlijk een ja, enorme verrijking voor Zandvoort. Ja. ja. Maar laten we even terug gaan in de tijd. Je zegt ja. in 65 geopend. Ja. En in 76, zeg je net. Heb, heb je het gekocht? In 72 gepakt. Overdag alleen, dus overdag was het ja, uh, van, van het ons ja. en s'avonds het, het hotel. Oh, dan konden maar we dat was alleen maar narigheid, want dan konden ja? wij s'ochtends die binnen opruimen. Er was oh. totaal geen toezicht. Nee, nee. Het ah, okay. was verschrikkelijk. Ja. Ja. Het was gewoon voor hotelgasten. Ja, ja maar, maar niemand die de toezicht hield. Nee, nee, nee. nee. Dus ja. uh, Jan en alle man die uh, half Zandvoort zonder s'avonds gratis. Ja, ja, ja, ja, ja het dus het was een rommelsjesmorgen. Dat heb ja. jij ook gedaan volgens nee. mij. Vertel het nou maar. Ja, mooi. Maar vanaf 76. gekocht, Gekocht. Nou, toen waren we eigenlijk na twee maanden of iets. Want toen was de rekening Courant die stond op 17,5 procent. Oh. Nou, ja. dat was de periode ja, dat, dat toen... de banken nog ja. meegingen. Ja. We... Ja. Ja. Ja. Nou, toen uh, het dat was. Toen kwamen de zonnebanken eigenlijk uit. Oh ja, de zonnebanken. En ja, dat, de... Ja, ja. daar hebben we eigenlijk enorm mee op gedraaid. Ja, want dat was altijd heel druk daar. We waren de eerste daar. mee uh, met een, een zonneapparatuur. Er ja. stonden er twee van in Nederland, kwamen ze uit België kwamen ze op, op dat knol, tot kanon. Ja. Ik ben er ook al op geweest. Het ja. was toen ja. wel uniek... Uh, ja, ja, ja. Nou ja, tot de buurman aan de overkant. Die kwam elke zondag bij ons. Die dacht, hé, het is een leuke handel. En die is toen aan de overkant begonnen. Ja. Ja, ja. Oh, ja oh ja ja, was... ja maar mag dat was ja. allemaal dat, ja, dat was Ben geloof ik ja, ja. ja. ja. ja die begonnen die had een kapperszaak en die had een en Ben en die had beneden ja. Ja. Had, ja. Maar die ja. dingen. beneden Daarna, ja. die, die aan de overkant nee op de dat en de die, op de hoek als je naar het ja. station loopt de oh ja die die is echt een groot zonnecentrum begonnen maar dat hadden wel hele andere klanten ja dat maakte niks uit nou, Wat heb je gedaan tot wanneer? Toen wij het kochten, ja. toen was het alleen een zwembad. Ja, precies. En toen hebben we de, die trap die naar boven ging, naar het ja. hotel, ja. die hebben we ja. eruit gehaald. Er zat een klein badje achter. Dat was wel levensgevaarlijk. Dat was tegels. Voor dus kinderen, dat heeft, hè? was het een dat heeft, uh, ja. Ja. Dat heeft, Nee, maar dat heeft nooit gedraaid. Oh. Dat was levensgevaarlijk.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 Die echte, die echte zandvoortjes lagen dat giri tussen die vrouwen in. Maar op het laatst kwamen er meer mannen. Dat, dat, dat, dat, ja, als dus, ik ja, ze is tegenkom, elke keer, Jezus, deze man, waar heb je nou gestopt? Maar goed, waar heb je ja. gestopt zijn? Ik uh, kreeg artrose Dus ik wist afgekeurd als schimmelheer. Dan kon ik het niet bij uh, maken dat ik in je schoolheer bleef. Nee, dat, dat, nee, dat gaat het dat ja. natuurlijk niet. Nee. Dus ik moest stoppen met de Nou, advertentie in de krant gezet, ja. zonder veel stop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 Als we na 1 januari er nog ingezeten hadden, dan had het weer een heel andere regeling. Anders was het niet zo? meer uitgekregen. Oh. Maar wij wilden tekenen voor alles dat we mee wilden werken. Op het moment dat ze het nodig hadden, zouden we vertrekken. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Dus ja, ik ben blij dat we het toen verkocht hebben en niet nu. En jullie hebben nee. toen ook nog een tijdje tweedehands kleding verkocht. Ja, dus weet na, je nog? we hebben ja. Ja. we het niet kwijt. Ja, ja. wat moet je dan? Toen zijn we twee kleding. Eh, nou, ik heb altijd onder de twijfel een vrouwen gehad, maar toen heb ik echt gezien dat ze gek zijn. <lacht> maar dat was heel leuk, hoor. Met zakken ja, dat vol was ging echt ze leuk. die winkel uit. Ja. ja, we kregen spullen omdat wij Er is veel uit Bloemendaal en Aardenhout. Ja, mooie spullen, hè? Gezellig, ja. goede spullen. Absoluut, ja. Ja, ja. Met de prijskaartjes er gewoon nog aan. Dus er was er één bij, die had ja, een man. Dat was mijn maat. Dus elke keer, hey, zijn de spullen van je man.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 Van Mis uh, emotioneel van de bad ik zeg ja, maar dat hebben we de laatste jaren al afstands met die kleding die Afscheid ze eruit moest. Ja, ja. Want ik leed wel eens voorbij, ik, verrekt, daar hebben wij gezeten. Maar ja, nu met het Maar slopen, nu is die dus, dan nu wel. Nu is het echt Ja, dat is echt ja. Ja. Gaat toch wel Wanneer wat? heb je de deur nou echt dicht gedaan, daar? 2006. 2006. 2006. Oh, toen was het al, uh, heel lang ja. geleden, ja. 2006 ja? zijn we eruit ja? okay. gegaan. Ja. Ja. En uh, met en een snik, ja. maar... ja. We moesten het scha ook, uh, schoon opleveren, daar nou, hebben we keurig gedaan. Wat, wat, wat is er daarna mee gebeurd? Nou, toen, uh, toen zaten het mee in hun maag natuurlijk. Ze ja. zei, laat mij er nou in zitten, dan kun je je maquettes hier neerzetten. Boven ja, mooie blijven handje. wij wonen hier de ruimte ja. om alles te ontvangen. Ja. Maar ja, goed, dat is uh, afgelopen, klaar. Nee toen, nee, toen is er een flying circus Toen is die, in schil die ja. schilder is ja. erin gaan ja. zitten. Ja. Als een soort kraak, uh, anti-kraak, uh, ja, ja. zeg maar. Ja. Nou die is ook weer kwaad weggelopen, want uh, het zou gesloten worden, maar toen is, heeft die fietsenwinkel die ernaar ja. zit. De even, fietsenstalling met die fiets werd het zo met de kon je ook douzen. Ik denk, arme man, want dan kregen gelijk weer de provincie over je heen, voor of er geen uh, legionel had. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. gelijk ja, allerlei controles. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, er is eigenlijk maar één man uh, diep teleurgesteld geweest toen wij gingen, dat was Ach, ja. Want die had altijd uh, lekkere warme voeten en die stonk altijd lekker naar de gloor of alles schoon was. Ja. De visio, Tot wij, de visio visio de visio tot wij We weg waren, toen het bad ging, toen kreeg hij ijskoude voeten. Ja, dat zit er wel in. No. echt waar? Oh, ja, ja, ja, leuk. Ja. Dus dat was ook ja. wel leuk. Ja. Zit hij er nog aan? Ger ja. zit verderop. De, nou, de die uh, poot gaat eraf. Ja. Dus uh, Ger zit nu uh, aan het begin van de poot. Ah, nou, oké. Okay. Ja. Uh, maar die trapje blijft, hè? De, de trap blijft, uh, die ja. Blijft, ja, ja blijft, dat dat ik Maar ja. er al keer vrijdag ja. Ja. tegen. Ja. Die trap blijft. De blauwe plaat, die liet hij ook zitten. Maar dat is over een nooduitgang, hè? Dat is over nooduitgang, Omdat boven zijn nog kamers. Wat vind je nou van deze oplossing van de gemeente? Om die onderkant eronder uit te halen? Want wat gebeurt er nu nu weet jij dat? Moe je, moe je, ja, ik heb een leuk bedrag gehad hoor. Ja. Dat ik wel. Want ze, ik kreeg mijn WOZ-waarde. Ja. En ze vonden het een leuk idee om het het jaar ervoor met 100% te verhogen. Ja, dat is dus, dat was wel Dus een verhoging van de WOZ is af en toe prettig ja, ja, in dit het geval. Prettig, ja, met 100%. Dus dat, dat was niet mis. Zo. En uh, nou, dus betreft. moet je nagaan wat het doorgangetje kost. Ja. Ja. Ik kan me dat gewoon Ik denk dat kan toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? Nee. Maar ja, het is zo. Ja. Ja. Nou, prettig. Ja, voor, voor jou is het prettig, het is een mooie afscheid. Dan in ieder geval. Voor, ik, volgens mij wordt het één trekgat, want je hebt onder het is het, Dat is het al. Dus... Dat is het het al. is als je voorlangs bij bouwers loopt, als je over maar de boulevard loopt, ja. Gebouw, ja. dan rond dat gebouw, dan, ja. dan word je, ja, je je pet voor je hoofd geblazen. Ja. Ja. Ik heb veertig jaar de portieren van mijn deur dicht vast moeten ja. houden als ik in de auto stapte Een steek naar huis. En dan kon je gewoon uitstappen. We lopen altijd over die boulevard, ik zie je vaak zitten Maar daar... Daar waait het, het altijd. Daar waait het, het altijd. Nou, waar het, het altijd, ja, ja klopt. Maar, dus dat Eigenlijk. wordt niet anders met die onder. Nee, ja, met maar die nu onderdogen. wordt dat zwembad er helemaal onderuit onder gehaald, onder het gebouw? Ja. ja. Ik denk het bad ook, neem ik aan. Ja, dat is nee, het bad wel. wordt dichtgeplemd volgens wordt mij. Wordt er dichtgegooid? Ja, uh, ja, ja, volgens mij, dat heb ik weer gehoord, ja, maar. kan maar, toch niet? Ja, het gaat niet weg, het wordt er niet uitgehaald. Ja, het is een betonnen bak, maar dus. het is in, de in de groot... die tekeningen die, die ik toen kreeg van, uh, hoe heet die, dimmers, zou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 En uh, toen had ik mijn huis verkocht. En toen zei de bank: uh, veel bedankt voor je geld. Maar je krijgt geen geld. Dus toen moesten we weer huren bij bouwers. En hebben oh, dit en dat. Ja, ja. Oh man. Ja, maar leuk. Alleen maar leuker. Ja, ja. Maar is het nou ergens niet zonde dat er nou weer een oud, oud nou, een zwembad. dat dat nou ja. weer gesloopt wordt? Of, of is nou, dat. Ja, het, het was geen zwembad meer natuurlijk. Nee, het was het gewoon. Uh, een lelijk gebouw. Er ja. stond er ook in de krant vanaf 1990 betonrot. Ja. Nou, is er nou ergens geen betonrot was, was, was er bij de, ons in het zwembad. Ja. Ja. Die klommen waren altijd warm. Dus die maar waren. Het die konden er rotten het is denk ik lekker uh, risicovol van die gemeente om met betonrot schoolzwemmen daar te geven. Ja. Maar dat staat er dan zo opeens weer in. De, de, Marcel ook. Die zei nou, is er nou één plekjes waar geen betonrot is, is het daar bij, bij het zwemmen. ja, dat is ergens ook wel ja. te begrijpen natuurlijk. Met de uh, chloor en, en chloren in de warmte. En in de dus, dat water. gaat wel lukken. Nee. Nee. Ja. Maar goed, dan, dan, ja, dan, dan ineens gaan ze toch slopen. Dan, sta, slopen. dan sta je te kijken en is ja. het toch wel een raar gevoel. Toen zie je alles weer voor je, hoe het gebeurt hoe het, uh, De opening van het bad is daar geweest. Uh, ja. Het sluiten en dan die tweedehands kleding en al die kennissen die je ervan overgehouden hebt. Ja. En, en dankbare mensen. Nou, met die kleding waren ze ook weer boos dat we stopten. Ja, ja de kledingperiode, hing het in de winkels goedkoper. Die, die uitverkoop, die begon steeds eerder. De zomer uitverkoop. Die begonnen ze dus ook al hier in uh, mei mee. Dus ja, ja. We voordat wij het binnen kregen, hing het in de winkels. Hebben we en dat zwemmen, een van de redenen waarom we ook gestopt zijn met de zwemmen, was mijn vrouw kon er niet meer tegen. Nee? Die spanning dat er iemand zijn nek brak met het uh, duiken en uh, verantwoordingen, ja, hoor. Ja, het bad was natuurlijk net geen tijd mee. Ja, ja, dus die, die Duitsers. Dus maar de ringen, dat we je verplicht bordjes verboden ja. te duiken. Ja. Dan ben je verzekerd dat als er iemand zijn nek breekt, dan kunnen ze je niet aansprakelijk stellen. Maar ja, of je daar vrolijk van wordt, dat denk nee, ik niet. Nee, dat, dat is niet fijn, nee. natuurlijk. Maar dat is nooit wat gebeurd? Nee, nee. Gelukkig niet. We hebben wel twee keer net gehad dat we uh, ja, ja, op tijd viel. erbij waren. Ja, ja. En we hadden wel eens met zwemmels, dat er een kurkie afgeschoten of zo. <laughs> maar daar moest ik je gewoon in springen. Of ja. ze sprongen wel eens ouders in. Oh. Het mooiste hebben we gelachen met die Leo Heino. Oh. Die zat op Lezen met zijn kinderen. En zijn zoontje die ging achter de lijn. En die ging één keer met zijn kopje onder. Nou ja, toen dookt hij met pakken al erin. <laughs> Voordat hij boven kwam was zijn zoontje... die was al gewoon weer veel verder dan het zwemmen. Nou, dat, dat terras, dat kwam niet meer bij. Maar ja, die Hino was ook makkelijk. Die kleedde zich gewoon uit op dat terras... Ja, maakt helemaal niet uit. Onder weer. de veung ging die staan ja. en dan ging die weer. Ja, ja, Wat leuk, ja, ja, ja, ja. ja. dat soort dingen. We eigenlijk veel een boek schrijven. Ja, ja dat wou ik niet zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Och, ja. hou op. Ja. Nou ja, in uh, sportscholen komen ook wel eens uh, iets minder nette mensen. Alhoewel. Of bankdirecteuren tegenwoordig zullen ik in de meeste zijn, weet ik ook niet. Je weet het niet. Nee. In alle lagen van de bevolking. Ja, daarom zit ja, ja, ik ook. Ik, ja, uh, ja. Mijn, mijn familie die, uh, die zit veel in de advocatuur en in besturen. Die wilde vroeger, ja, die spoort gewoon jou met al die criminelen. Ik zeg, en hoe is het nu met die criminelen van jou? Kan ik nog bij jou komen? Nou, dat, ja. Uh, ja, daarom. Ja, ja er zijn zo. er wel eens een paar dood. Wat doe je nu nog? Uh, Britsen. Britse? Helaas. Hele, helaas. Goedje. Ja, ja, mevrouw vindt het heel ja, leuk. Tjonge, jongen. Nee, het is leuk. Het is leuk, En het ja. is, uh, ja, je hebt andere kennissenkringen. Heel ja. veel mensen waar je mee gespoord hebt, die zitten in. Ik uh, we hebben een boot, we varen in Friesland, is zo. Oh, oh, ja. Het buitenland, heerlijk. Goed ja, hoor. Ja. Ja. Ja. Als we bij Alakmai rijden, we beginnen we te zingen. We zijn op vakantie. Ja, ja maar zo is het toch ook? Het is, ja, uh, fantastisch. Je bent, er, weet je, je bent eruit en of dat nou 3000 kilometer weg is. Of 300, ja. dat maakt allemaal niet uit. En ik kan daar met mijn boot alleen liggen. En als we mensen willen zien, dan gaan we in de jachthaven of in een ja. plaats liggen. Dus wat je wil. Ja. Mee, nee. Nee, we hebben een heel leuk huis, leuke buren. Leuk, ja, gewoon weer kort om even na te zien. Ja, ja. Nou, fijn. Ja. Nou, prima. Ja? Ik ja? ja, vind het leuk om even die herinneringen op te halen ja. van het zwembad. Wat eigenlijk ja. Ik zou even laten lezen wat we wat gekregen hebben. Wacht oh, nou, Dries gaat uh, even verslag doen. <laughs> Dries de <holt> even <laughs> naar achteren toe en die heeft iets nee, wijn, gekregen. Voor jezelf. Dan hoeft die uit, dan kan buiten die uitzendingen Oh, oké, okay, mooi. Dat dan is uh, wel leuk om te schrijven. Uh, prima, okay. gaan we ja. dat doen. Ja. Uh, Dries, we wensen je heel veel... Uh, Levensvreugde en veel ja, plezier ja. Met, met, uh, met, de met de dingen die je net verteld ja. We hebben nu levensplezier ja. met de vrije tijd, dus uh, ja. we hebben niks nou, te Nou, Ik denk dat namens alle is toch wel uh, bedankt voor alles. jullie ook ja. bedankt voor dit gesprek. Okay. Dat vind ik heel leuk. Hartstikke Mooi. bedankt. Dan gaan we nog even naar wat muziek toe van de Fleetwood Mac.